Uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. Achter de schermen van het Witte Huis, meteen na de bomaanslagen in Boston. Zometeen in Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorat Meegens. De politie en justitie in België hebben tientallen huizen doorzocht. in het onderzoek naar Belgen die in Syrië mee vechten. Dat gebeurde in Antwerpen en in Brussel. Bij de huiszoekingen is onder andere Fouad Belkacem opgepakt. Hij is een voormalig kopstuk van Sharia for Belgium. Zijn arrestatie is niet heel verrassend, vindt correspondent Joris van Poppel. Ik ben vorige week bij een moskee in Vielvoorde geweest. Daar zeggen ze, Belkacem en andere leden van Sharia for Belgium stonden hier voor de poort te flyeren. Uh, om leden te ronselen die later naar Syrië zouden gaan. Het federaal parket in België zegt dat de actie vooral gericht is op zulke ronselaars. In een voorstad van Boston wordt een woning doorzocht in verband met de bomaanslag gisteren tijdens de marathon. Daarbij vielen drie doden en er zijn zeker 140 gewonden. vlak bij de finish van de marathon gingen kort na elkaar twee bommen af. nog altijd is onduidelijk wie er achter de aanslag zit. President Obama beloofde in een toespraak dat de verantwoordelijke gevonden en berecht zullen worden. Make no mistake, we will get to the bottom of this. Any responsible individuals, any responsible groups, will feel the full weight of justice. Aan de marathon deden ook ruim 70 Nederlanders mee. Voor zover bekend zijn zij ongedeerd, zegt Buitenlandse Zaken. In het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea... is een helikopter van het Amerikaanse leger neergestort. De helikopter is neergekomen in een gebied in het noorden van Zuid-Korea. Zo'n 20 kilometer van de grens met Noord-Korea. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het helikopterongeluk. Er waren 12 militairen aan boord. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn, maar er zouden geen doden zijn. CDA-leider Buma noemt premier Rutte een Chaka-premier... De woorden van Rutte bij de presentatie van het sociaal akkoord zullen het vertrouwen in de economie niet herstellen, denkt Buma. Hij vindt alle reacties na het sluiten van het akkoord erg verwarrend. Bijvoorbeeld als het gaat over de WW, de bonden zeggen het blijft drie jaar. De anderen zeggen, nee, het is twee jaar. Als het gaat over de aanvullende bezuinigingen voor 2014... zegt Halbe dat we gaan zeker naar de 3%. Dan zegt de FNV, nee, we laten het zoals het is. De premier zegt, we wachten het af. De premier riep mensen op vooral geld uit te geven... en dat eerder aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro... mogelijk worden geschrapt als de economie aantrekt. Volgens Buma probeert de premier de blijheid onder Nederlanders af te dwingen. Het weer nog. Eerst is er nog wat zon, maar geleidelijk volgt meer bewolking. Op veel plaatsen is het droog, maar in het zuidwesten en noorden zou het wat kunnen gaan regenen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het bewolkt, dan wordt het in het zuiden opnieuw 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Er zijn nog twee files op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kropend Zaandam en Kropend Koenplein, 2 kilometer. En op de A9, ook maar richting Amstelveen... staat tussen Afrit Haarlem-Zuid en Kropend Badhoevedorp, 3 kilometer. Wow, dat kapel plaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Italië had een nationaal geschenk voor die Hollander. Ring der kreunel.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 Now boarding, alle passagiers voor Barcelona, Venetië, Nice, Kopenhagen, Berlijn of Londen. Ontvang nu twee vliegtickets bij 1jaar NRC Handelsblad of NRC Next voor slechts 2495 per maand. Ga naar NRC.nl slash vliegen. Last call, nu twee retourtickets bij 1jaar NRC. Zit je nu in de auto? En hou je op dit moment aan de snelheid, ja?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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Achter de schermen van het Witte Huis, direct na de aanslagen in Boston, Ophef over de uitspraak van tieneridol Justin Bieber over Anne Frank. Hulpeloze figuren. Nee, ervaringswerker Joep vindt het psychiatrische patiënten. Begaan. Zeer moeilijk, maar ook zo lief. Het zal u straks duidelijk worden waar dit over ging. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De bomexplosie in Boston. Zeker drie mensen zijn omgekomen... en minstens 140 mensen zijn gewond geraakt. Maar wat gebeurt er allemaal achter de schermen van het Witte Huis... als zoiets gebeurt? Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Goedemorgen. Even een snelle reconstructie. Waar was Obama op het moment dat die bommen afgingen? Obama was in het Oval Office, in zijn kantoor dus, in het Witte Huis. En hij was aan de telefoon met uh, verschillende personen... over de aanstaande wapenwetgeving, de gun legislation. Dat werd onderbroken omdat, hij, omdat de tv werd aangezet... door een staflid van Obama, die kwam binnen. En op de tv zag hij... Uh, live zeg maar, gebeuren wat wij later allemaal zagen uh, in Boston. Hij onderbrak het gesprek, zei ik zie allerlei dingen gebeuren in Boston, er is iets aan de hand. Uh, toen kwam uh, iemand binnen, dat was zijn National Security Advisor. En die briefde hem over, die zeg maar vertelde hem over wat er gebeurde in Boston. En wat er aan het gebeuren was en wat er net was gebeurd. En op dat moment, uh, het eerste wat hij waarschijnlijk deed, een van de eerste dingen zoals we dat nu een beetje hebben terug kunnen reconstrueren... is dat hij de burgemeester van Boston, Tom Menino... en de gouverneur van Massachusetts, de Val Patrick, heeft gebeld... en heeft gezegd, luister, alle steun, alle federale steun uit Washington... die jullie in de staat Massachusetts nodig hebben... bij het oplossen van hè, het raadsel, zeg maar, wie zit hierachter... wat is er gebeurd, wat is het motief, et cetera... je hebt mijn federale ondersteuning. En dat doet de president, Obama, op dat moment... zeg maar als hoofd van de federale... ...overheid als hoofd van het federale apparaat... ...en op dat moment zet hij de volledige macht en kracht van de federale overheid... ...naast de lokale en statelijke overheid die al kijken naar zo'n bomaanslag. En dat, dat is zeg maar stap één. Dat, dat is zeg maar Obama de president als technocraat, als manager van de federale overheid. En daarna moet hij zich buigen over een... Um, Daarna vlak daarna af te geven verklaring eh, die het Witte Huis moet afgeven en die, die zelf moet afgeven, waarin die iets zegt tegen het Amerikaanse volk. En daarmee eigenlijk tegen de rest van de wereld. En daarmee zie je een soort paralleltraject voor de president. Hè. Enerzijds is hij zeg maar de manager dus en anderzijds is hij ook een beetje de, de consoler in chief. Hij is degene die het, het, de rest van het land voorgaat in laten we zeggen, eh, ondersteuning. Hè. ...psychische ondersteuning op zo'n moment en een beetje ook het land zal voorgaan in uh, we're gonna get through this. En dan zegt hij in zo'n zo uh, verklaring, zei hij, en dan is altijd de vraag of hij het woord terror gebruikt of terrorisme. Nou, dat deed hij niet. Dat werd later wel uh, gedaan door het Witte Huis zelf, maar niet door de president. En op dat moment zei hij, luister, uh, we weten nog niet wie dit heeft gedaan, we weten nog niet de motieven... ...we weten niet of het een binnenlandse of een buitenlandse terroristische daad is... Maar make no mistake, we will get to the bottom of this. We zullen tot het gaatje gaan, we zullen tot de bodem gaan... om uit te vinden wie hierachter zitten. En de full might of uh, the federal government, the federal justice system... het volledige gewicht van het federale justitiesysteem... zal hangen boven degene die dit hebben gedaan. Ik begreep van jouw NOS-collega in Washington... dat meteen ook het Witte Huis locked down was. Uh, bij dit soort aanslagen gebeurt dat. En dat betekent dat de straten rondom dat Witte Huis meteen worden... Afgesloten en dat de extra veiligheidsmaatregelen. zeker ook in de inner circle van de president van kracht worden? Ja, dat klopt. Dat is waar. Dat, dat gebeurde ook, althans met meer haperingen. Hè, op 11 september 2001. toen de president. toen Bush niet in het Witte Huis was, maar in Florida. Ja. Die werd toen ook meteen beschermd. en min of meer afgeschermd. in Air Force One van de rest van de wereld. Nou, dat gebeurde nu ook. Eh, gistermiddag, eh, Amerikaanse tijd in Boston. De federale overheid zelf werd in staat van paraatheid gebracht. Uh, het was te vergelijken met All Hands on Deck, zijn federale woordvoerder. Dus dan, da, en dan zie je op dat moment, hè, in het Witte Huis zelf... maar ook op, op het moment dat Obama zeg maar, de federale steun geeft aan Massachusetts... dat de FBI voorop en allerlei andere federale agentschappen... zeg maar uh, Massachusetts, de afzonderlijke staat, de individuele staat... bijstaan in het oplossen en in het verder... Hè, zeg maar behandelen van dit van dit dossier als ja. het ware blijft Obama dan trouwens in het Witte Huis of wordt hij weggevoerd richting uh, Andrews Air Force uh, base om daar met de uh, met de Air Force man op te stijgen? Voor zover wij weten, maar dat is nog niet, dat is niet, daar is niks specifiek over gezegd, was hij in het Witte Huis. Hij was in ieder geval in het Witte Huis een paar uur later toen hij de verklaring afgaf. Zo'n beetje om half zeven, s'avonds, Amerikaanse tijd, half eens, nachts, Nederlandse tijd. Dus daar zou je uit kunnen afleiden dat hij de hele tijd in het Witte Huis is geweest. Nou zei ik, drie mensen omgekomen, 140 mensen gewond geraakt van, ik meen, 17 eh, ernstig. Uh, zijn er nog laatste gegevens? Zo, het is midden in de nacht bij jou, maar laatste gegevens binnengekomen. Uh, uh, mogelijkerwijs ook het vervolg op die huiszoeking die is gedaan in die voorwijk van uh, Boston? Nee, niet meer bekend dan dat die huiszoeking inderdaad plaatsvond in een voorwijk, Revere genaamd, uh, een voorwijk van Boston. De autoriteiten hebben niet gezegd om wie het gaat. Ze hebben ook niet gezegd of het een huiszoeking is van iemand waarvan veel mensen in het begin al dachten dat uh, die verdacht was. Er, is een, er was een verdachte persoon uh, met, een, met een zwarte capuchon op die verdacht was rondom de bomaanslag. Er was een jongen die is opgepakt uh, die van Saoedische afkomst was. En het was niet helemaal duidelijk is die nou wel of niet hier op een studentenvisum. En heeft hij daar wel iets of niet iets mee te maken. Die was in het ziekenhuis beland. Maar goed, niemand is formeel als verdachte betiteld tot op heden. Er, zijn, er is dus wel al een huiszoeking gedaan en misschien al wel meer. Dat weten we niet. Maar er is nog geen officiële verdachte. We weten dus nog niet precies waar het onderzoek naartoe gaat. Nee, onderzoek is uiteraard nog in uh, volle gang. Michiel, ik dank je wel. Ga weer even lekker slapen daar in New York. Geen dank. Ze zijn het moeilijkst om te behandelen. Ik ben ook Judas Christ, de Zwarte Sjaaf Gottes. Dus uh, dat is een van mijn persoonlijkheden. Maar de special forces van de psychiatrie geven niet op. Niemand vindt het fijn om als uitschot te worden behandeld. Het is mooi werk. Ja, de voorliefde voor mensen die, die eigenlijk buiten de boot vallen. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. Oorlog in je hoofd. Ooit had hij zelf hulp nodig, nu verleent hij hulp. Joep Kra is de ervaringswerker van het forensisch ACT-team in Utrecht. Dat team volgt een groep van zo'n 100 cliënten... die in de geestelijke gezondheidszorg in de knel kwamen te zitten. Ze hebben niet alleen psychische problemen... maar meestal ook een justitieel verleden en ook nog eens een verslaving. Maar je kunt uh, nog wel iets met die groep bereiken. Althans, dat is de vraag. En Joep Kra weet letterlijk uit eigen ervaring... dat nog steeds progressie mogelijk is. Dat is het ergste wat je kan doen. Mensen pappen nat houden. Je probeert mensen in wat voor gradatie ook te helpen. Nooit opgeven. Je moet mensen ook nooit opgeven. Laten we dat voorop stellen. Want hoe zou u die uh, groep van honderd willen omschrijven? Omschrijven? Als zeer begaand, zeer moeilijk. Maar ook zo lief. Ja, ja toch wel. Wat er ook gebeurt, wat ze ook doen, wat ze ook gedaan hebben. Ik kom zelf ook die richting uit en ik denk ja, ook die mensen waren er ooit voor mij. Waar ik nu als hulpverlener sta. En dat zijn wij als team, staan we er ook voor. Ja. En het maakt niet uit wat er gebeurd is, wat ze gedaan hebben. Altijd blijven geloven in. Ja, u zegt iets heel opvallends. Hè? U zegt ik heb uh, zelf ooit deze... Nodig gehad en nu werk ik hier. Uh -huh. nou, niet Wat in, was er met u dan? Niet in de psychiatrie, wel in de verslaving. Nee, uiteindelijk uh, zo verslaafd geraakt. Uh, kinderen kwijt, huis kwijt. Um, verslaafd aan? Heroïne, cocaïne, vooral heroïne. Um, dakloos geraakt. Ik denk dat ik daar ook mensen voor nodig heb gehad en toen was het voor mij echt klaar. En uiteindelijk kwam ik in 2001 in de gebruiksruimte te werken. En die hield in dat de tunnel toen de tijd, uh, dat was een tunnel in Utrecht. Ja, onder Een ja. soort filmset vond ik het eigenlijk altijd. Ja, ja, maar in die donkere ja. gangen, eerlijk, ja. waar de, de goederen werden afgeleverd eigenlijk, voor de winkels daarboven. Dat moest eigenlijk, ja. ja. En daar zaten nu de dakloze, al dan niet verslaafde mensen op een hoopje in de ontlasting. Terwijl we buiten praten, schuifelt een jonge man naar ons toe. Het is een van de cliënten van Joep. Ik ben Rashid. Ik zit bij hem in het team al drie jaar lang. Het bevalt, uh, ja, ik, ben, uh, ik ben door het team heel erg goed geholpen. Maar uh, dan, dan, uh, omdat ik ook die stap wilde maken die Joep al heeft gemaakt, zeg maar. Joep zijn verleden Joep. Ja. Maar uh, ik, heb, uh, ik, heb weer, uh, ik heb weer een ander verleden dan Joep heeft. En uh, omdat ik mee wilde werken zeg maar, aan, het, uh, aan het proces, word ik binnenkort. Uh, ga ik naar uh, Abrona toe. Huisterheide is dat. Huisterheide ja. En uh, daar, uh, daar word ik verder geholpen, zeg maar, met mijn problematiek. Hoe zou jij je problematiek omschrijven? Wat is er met jou aan de hand geweest of nog? Wat er met mij aan de hand geweest was ja verkeerde vrienden, uh, nogal dingen die je niet had verwerkt in het verleden. En als je... Oh kijk, hierboven wordt op de ruiten gebongd, geloof ik. Hè? Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ja. En uh, het is onmacht. Uh, ik weet niet uh, ik weet, ik weet wat er door, de, door die jongen heen gaat. Het is gewoon, ja, hij wilde naar buiten. Maar gaat hij weer naar buiten, dan heeft hij weer problemen. Dus als het ware, zit in een soort jojo-effect. En waar jij straks naartoe gaat, naar Huis de Heide, naar Abrona, ja, ja. Uh, hoe gaat het dan met je verder? Denk? Dan is mijn fundering, zeg maar, uh, herbouwd. En van daaruit kan ik verder bouwen. Uh, ik heb een beperking, ben ik achtergekomen. Ik heb mijn hele leven ermee rondgelopen. Ze noemen het beschermd, Rashid. Beschermd, beschermd wonen? Beschermd, het is beschermd. Beschermd wonen, maar uh, ik uh, ga dus uh, mijn leven in fases ga ik, uh, omhoog klimmen, hoop ik. Rachid loopt weer weg. Drie jaar heeft hij bij jou gelopen. Hoe zou je Rachid... Zeg uh, dat hij dat nog niet gedaan had, hè? Hoe, hoe was het dan met Rashid afgelopen? Ik zou het niet weten, Rashid loopt nog geen drie jaar, dat gevoel heeft hij blijkbaar. En ja, het is een dag en een nacht verschil. Ja, ja, ja. Hij het, ja echt wel. Toen hij niet binnenkwam? Hij, de, nou ja, goed, vanaf dat we hem kennen, hè, ik zei net al tegen hem: joh, je bent al veel rustiger als dat je was. Hij kan ook heel rustig met jou praten. En ja. dan denk ik: van ja, jongen, je boekt nu al vooruitgang in die, in die, in die, in die korte periode. Morgen begin ik de dag op het kantoor, waar het team elke dag de namen opleest van de bijna 100 cliënten en ze houden er een lijst bij, met opmerkelijke uitspraken. Ja, en uh, ja, dat is een hele mooie ook, van, uh, want we werken ook met ervaringswerkers en een van de jongens die zei van goh ik wil wel graag ervaringswerker uh, worden, maar voorlopig ben ik nog ervaring aan het opdoen. Dat dus meer, maar morgen met Piano en Al. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de KRO... via goedemorgennederland.kro.no. Straks, als Anne Frank nu puber was, dan zou ze Justin Bieber-fan zijn. REL. Eerst nu het ochtendumeur, hier is Mart Smeets. Ja, het ging nog. Er was nog best iets van ritme voelbaar. En kijk, daar kwam Bolson Street al aan. De finish. Urenlang hadden duizenden voor je staan klappen. Je was wel moe en je had al drie maal een lichte krampaanval gevoeld, maar je hobbelde door. De finish was daar, zichtbaar. En weer had je het geklaard. Weer heb je dat pokkenend gelopen en toch iets van jezelf bewezen. Ooit begon je eraan omdat het gezond heette te zijn. Het was goed voor het lijf, zei men. Nee, natuurlijk was het geen pretje die eerste trainingen... Maar door de jaren heen was je er toch plezier in gaan krijgen. De loopjes door het park, de eerste halve marathon van Princeton... en daarna die vervelende leaseblessure. Maar lopen, een beetje hardlopen, zoals je zelf wel eens cynisch zei... was eigenlijk een mooie uitdaging voor je geworden. Een tweede leven. Twee jaar geleden nog had je de Miami uitgelopen... en daarna had je jezelf een paar vreselijk dure Asics cadeau gedaan. Hele mooie loopschoenen met een extra hielbescherming. Goed voor plus plusveertigers. Nee, de drieënhalf uur grens heeft er eigenlijk nooit in gezeten... maar op een of andere manier beviel die zacht hollende beweging je wel. Een voortgaande, vrij automatische tred. Een lekkere, bijna verende pas... en dat gevoel in je hoofd dat je kreeg na ongeveer twintig kilometer. Het was een beetje een verslavende uitdaging voor je geworden. Je moest het doen. En vandaag weer. Het ging eigenlijk best lekker... Hoewel je bij de start toch flink opgehouden was door al die stommelingen die hun kleren niet kwijt konden. Onderweg had je tweemaal je familie gezien. Ze waren met z'n vieren. Eén keer had je high five staan geven en even stilgestaan. En een paar slokken zoete thee genomen die je vrouw je liefderijk had aangegeven. Ze had je met enige trots een snelle kus op de wang gegeven. En de kinderen hadden love you dad geroepen. En je was doorgehold naar dat groepje waarmee je al een uur lang was opgetrokken. En ja, het tempo was goed en kijk, de finish naderde. En dat licht-euforische licht, gevoel dat je ook in Toronto had gehad vorig jaar nog, deed zich weer gevoelen. Je had nauwelijks nog snelheid en zoals altijd blokkeerde je linkerknie een beetje. Maar nog honderd meter en automatisch bracht je je rechterhand naar je horloge. Zo direct indrukken en aflezen. De tijd als goed gedrag. Weer een marathon op je lijst. Deze viel ook best mee, hoewel... Nou, die laatste twee kilometers, die waren wel zuur. Nog dertig meter, een zegenrijk gevoel maakte zich van je meester. Daar was het, de streep. Waar zouden de kinderen staan? Zouden ze fotograferen of zouden ze filmen? Nog vijftien stappen en een brede lach trok langzaam naar je gezicht. Gehaald. Jezelf bewezen. Je was dan weliswaar vijftiger, maar je kon het nog. Je was nog niet afgeschreven. Je kon nog iets. Al was de tijd vandaag niet geweldig. Nog vijf meter. Shit, wat was dat? Auw! Glas, pijn, bloed, gegil. Wat gebeurde er? Je keek naar je been. Wat is dat? Meer bloed. Wat nou? Jezus! De wereld werd zwart en stil. Gehaald. De finish. Mart Smeets, morgen in het ochtenthumeur van Koos Postema. Jackie Wilson. Zes minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Tienester Justin Bieber schreef in het gastenboek van het anne Frankhuis dat hij hoopt dat ze fan van hem zou zijn geweest. Anne-Frank dus. Zijn uitspraak zorgde meteen wereldwijd voor veel boze reacties. En uh, volgens journalist Robert Chesel is dat onterecht. Dat zette hij, de journalist dus, op Facebook. Werd prompt werd hij zelf internationaal nieuws en zat hij plotseling bij de BBC. En zo rollen we van de ene zo ongeveer in de andere. Robert Chesel, goedemorgen. Ja. Well, uh, Must you do about nothing? Of, uh... Uh, nee, nee, nee, nee. Ik vind dat het wel ergens over gaat, wel degelijk. Want uh, um, uh, dit is eigenlijk een serieus verhaal. Ook al wordt het gezien als een, uh, een grote hype om niks. Ja, uh, Die Bieber, die heeft dus in dat gastenboek van het Anne Frankhuis, wat heeft hij daar nou precies in gezet? Nou ja, je hebt het net gezegd, uh, een fantastische meid uh, was ze, ik, ik heb hier net rondgekeken en uh, hopelijk als ze uh, er van, ja, vandaag had geleefd, dan was ze een belieber geweest, een belieber, dat wil zeggen een, iemand, een, een fan van Justin Bieber, is ja. een soort woordspeling. Ja. Ben je zelf ja. een belieber eigenlijk? <laughs> oh. Als je vraagt ben ik een fan van Justin Bieber, nou helemaal niet. Ik uh, hou niet van zijn muziek en uh, ik vind het uh, een beetje een verwaand jongetje, maar Um, maar waarom verdedig je hem dan? Ja, ik verdedig hem omdat, uh, ik, verdedig hem omdat ik vind dat um, er met heel veel uh, politieke correctheid uh, omgegaan wordt met de naam Anne Frank. En met het, met het beeld van Anne Frank. Alsof, alsof het een soort heilige is. Uh, Anne Frank is een oorlogsslachtoffer geweest. Uh, en um, het was een gewone meid. Uh, of dat wil zeggen een, een, een tienermeid. Die gewoon wilde zijn. Maar die kans niet kreeg uh, door, door de nazi's, door de holocaust. De holocaust. Ja. Ja. Maar um, het was ze op zich gewoon, uh, gewoon, gewoon meid. En, en, dus um, zeg, dus Bieber je... heeft daar, daarop gewezen door, door rond te lopen in haar huis... en in dat gastenboek te schrijven... Ze zou, uh, of ik hoop dat ze een fan van mij zou zijn geweest. Hij maakte haar gewoon een normaal meid weer. Juist. Waar is die opheft dan precies vandaan gekomen? Uh, nou ja, de, ja, ik denk dat de ophef is dat, dat men vindt dat met die heilige naam Anne Frank uh, door die, die verwaande jonge uh, uh, Justin Bieber, uh, hij moet daarvan afblijven met zijn klauwen. Dat is, het, dat is het gevoel, dat is het sentiment, het sentiment geloof ik. Dat, uh, er is heel veel haat tegen Justin Bieber. En moet je, ik moet zeggen, dit is een mijnenveld waar ik gisteren per toeval ingestapt ben. Want ik wist niet dat mensen zoveel uh, haat hadden gekoesterd... tegen Justin Bieber, maar dat is gewoon zo. Um, en en um, op een gegeven moment uh, merkte ik dat. Want de, ik, ik denk dat de, de ophef heeft te maken met het feit... dat die Justin Bieber... Uh, heel beroemd, uh, heel erg, uh, kunt, ja, hoe moet ik dat zeggen, hij wordt gezien als een arrogante jongen, ja. dat hij rondloopt in, in dat heilige huisje van Anne Frank, zeg maar, en durft om te zeggen dat ze misschien een fan van hem zou zijn geweest. En ja, Dat, dat, dat is de verklaring voor de ophef. Maar wat ik zo belangrijk aan dit verhaal vind, is dat hij uh, gewezen heeft op het feit dat Anne Frank wel degelijk een gewone meid was, die wel degelijk gewoon een, een, een fan van popmuziek zou zijn geweest. ...als ze nu had geleefd. Ja. En dat is nou, dat is nou juist... Uh, ...van Justin Bieber... Uh, ...onbewust heeft hij een hele belangrijke boodschap gestuurd. Ja. Hij heeft miljoenen tienermeisjes... ...de wereld rond erop gewezen... ...dat er een Anne Frank heeft bestaan. En nu zijn al die meisjes... Anne Frank aan het googelen en een geweldige les in de geschiedenis aan het krijgen. Ja, nou ja, voor zover ze Anne Frank nog niet kenden, want dat is natuurlijk ook een, uh, het dagboek is uh, internationaal overal ter wereld uh, uitgebracht. Nou, het kan je verbazen hoeveel mensen ze niet, uh, Anne Frank niet kennen en, en over de holocaust heel weinig weten. Dus uh, dat, uh, dat is eigenlijk alleen maar een goede zaak, vind ik zelf. Ja, u bent zelf ook uh, van, van Joods origine, hè, geloof ik. Ja, klopt, ja. ja. ja. Goed, um, niet dat dat er hey, iets mee te maar, maken heeft, eigenlijk. Maar, maar... Wat, is, wat is de relevante ja, helemaal, nou, is... ja Niks eigenlijk, maar beh behalve dan uh, dat um, uh, de Holocaust... en ook het Anne-Frank-huis en het dagboek... Uh, en mogelijke kritiek op alles wat zich daar afspeelt... natuurlijk ook vaak uh, door mensen uit de Joodse gemeenschap... meteen uh, naar buiten worden gebracht. Ja, en daarom heb, ik, uh, daarom heb ik daar een beetje een grapje van gemaakt. Kijk, ik, ik vind als Jood heb ik geen enkel speciaal recht om over Anne Frank te praten, die boven het recht gaat van andere mensen. Iedereen heeft het recht. I Anne Frank is van iedereen. Um, uh, dus uh, wat dat betreft, het, heeft mij geen, het geeft mij geen speciale rechten. Maar wat ik daarmee gedaan heb, is een beetje de draak mee gestoken. Zo van, ik ben een Jood, en ik ben voor Justin. Jo Jews for Justin. Uh, daar heb ik een, een soort grapje van gemaakt om, om een beetje aandacht te trekken. Maar, maar serieus bedoel ik dat niet. Ik bedoel, Joden uh, en niet-Joden hebben evenveel uh, recht om over Anne-Frank te praten. Goed, nou die aandacht heb je in ieder geval gekregen. Tot aan de BBC aan toe. <laughs> dus uh, nou ja, zo zie je maar waar een, een kleine uh, uh, opdracht van Justin Bieber... in het gastenboek van Anne-Frank allemaal toe kan leiden. Ik dank je zeer, Robert Chessel. Oké, okay, graag gedaan. Het is uh, bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Cairo.nl. Snel door naar Naida in de bus. Dat klopt. Goedemorgen, Sven. Ja, vanuit Omart vandaag in Rotterdam. Wijkscholen die probleemjongeren de maatschappij in moeten begeleiden, doen het omgekeerde. De jongeren dreigen namelijk juist vaker in de criminaliteit te belanden. Ja, de grote vraag is: wat gaat er mis op de Rotterdamse wijkscholen? U hoort het straks in lijn 1. Dit is radio 1 is nu het NOS Journaal. Hier is Doral Begens. De Consumentenbond eist van telecomproviders dat ze ongebruikte belminuten, sms'jes en data minimaal een jaar houdbaar maken. Volgens de bond vervalt maandelijks 68 miljoen euro aan beltegoed. Uit onderzoek dat de bond heeft laten doen blijkt dat ongeveer 15% van de belminuten, 17% van de sms'jes en 16% van de mb's aan data niet worden opgemaakt. En een pot pindakaas hoef je na een maand ook niet in te leveren als hij nog niet helemaal leeg is, zegt de Consumentenbond. Staatssecretaris Mansveld wil een Europees verbod op microplastics... in cosmetica en verzorgingsproducten. Het zijn heel kleine stukjes plastic die onder meer in scrub... tandpasta en badschuim zitten. Die stukjes plastic komen na waterzuivering via het afvalwater in zee terecht. Volgens de staatssecretaris zijn notenschillen... een goed alternatief voor microplastics. Duurder, maar ook duurzamer, zegt Mansveld. En de politie en justitie in België hebben tientallen huizen doorzocht... in het onderzoek naar Belgen die in Syrië meevechten... In Antwerpen en Brussel. Bij de huiszoekingen is onder andere Fouad Belkacem opgepakt. Hij is een voormalig kopstuk van Sharia voor Belgium. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. File op de A10 Ring Amsterdam Zuid richting Utrecht. Tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park 3 kilometer. Door een aanrijding op de A50 Arnhem richting Oost... staat er een file tussen Heter en Knopend van 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Hier volgt Naida met lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Naida Aurangzef. Goedemorgen luisteraars. Dropouts moesten leren meedraaien in de samenleving. Ondanks een valse start alsnog een papiertje halen en werken. Rotterdam zou haar probleemjongeren via de zogeheten wijkschool een tweede kans geven. Mooi initiatief, alleen bleek de werkelijkheid minder mooi. Porno kijken onder de lessen blauwen en dealen rondom school. De jongeren op de Rotterdamse wijkschool hanteren hun eigen regels. En toen kwam daar het CBB-rapport. En wat blijkt, de leerlingen van de wijkschool belanden vaker in de criminaliteit... dan de jongeren die meedoen aan andere reïntegratietrajecten. Ja, hoe is het mogelijk dat een wijkschool... die dient om jongeren een succesvolle kans te geven in de maatschappij... en bovendien zwaar gesubsidieerd wordt door het, door het Rijk, niet lijkt te helpen? Luisteraars, hoe moeten we deze jongeren dan wel helpen? Strenger straffen en meteen naar de tuchtschool of laten sudderen in de maatschappij. Bel naar 0800 1121 of mail naar lijn1 apestaartje mtr.nl En natuurlijk kan Twitteren ook hashtag lijn1. Dit is lijn1. Trouble, ja dat hoorde u van Pink. En Trouble is er op de wijkschool. Wilt u niet alleen maar luisteren, maar wilt u ons ook zien? Wilt u zien wie er allemaal in de bus zitten? Dat kan. Gaat u naar de website van Lijn 1 of naar de website van Radio 1 en u kunt meekijken. Aan de telefoon de dame achter de wijkschool, de manager van de wijkschool, mevrouw Kors -Pauw. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Pel. voor de luisteraars die denken, wat is dat nou ook alweer precies, die wijkschool? Even in het kort ja. graag, wat is het precies? Nou, een wijkschool is uh, opgericht voor jongeren uh, voor tijdige schoolverlaters met heel veel problemen. Die al een paar jaar niet meer naar school gaan, gemiddeld 21 jaar zijn. En uh, via ons uh, uh, hun leven weer op de ritme zien te krijgen. Zij hebben uh, op een heleboel punten problemen. En zoals ik al zei, uh, niemand wil ze hebben. Ja, en als u zegt gemiddeld 21, dan denk ik dat ze zijn dus niet meer leerplichtig zijn. Uh, we hebben leerplichtigen bij, maar de meeste zijn ouder, dat klopt. Die ja. zijn al een paar jaar niet meer naar school geweest of ze zijn ook niet aan het werk. En wat voor problemen, want u zegt het zijn, het zijn jongeren met meerdere problemen. Wat voor soort problemen hebben ze precies? Ja. Uh, nou ja naast dat ze al problemen hadden op school, uh, treffen wij jongeren aan die alleenstaand zijn, die zijn, gedragsproblemen hebben. Uh, ze, komen, ze komen soms uit uh, gebroken gezinnen, uit andere landen. Ingewikkelde relaties, financiële problemen en uh, ook uh, verslavingen. En ook criminaliteit? Zijn het jongeren die uit de criminaliteit komen? Uh, we hebben jongeren die in detentie hebben gezeten. En uh, we hebben ook jongeren die uh, eerder al uh, met criminele activiteiten in, uh, in aanraking zijn geweest. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat natuurlijk heel moeilijk te vermijden is in een stad als uh, Rotterdam, waar sowieso uh, veel uh, voortijdig schoolverlaters. Nee in aanraking komen met die criminaliteit. Hoeveel wijkscholen heeft ze? Het is dan? een hele ingewikkelde groep. Ja, want als u dat zo zegt, dan denk ik, jeetje, dat zijn wel heel veel... van tienermoeders tot verslaving tot ex-criminelen. Dat, dat is een breed scala aan problemen dat je in huis haalt. Heel erg. Daarom uh, is het ook uh, van belang dat we heel goed kijken... naar hoe we met deze jongeren uh, verder gaan en uh, ze een programma aanbieden... Ja. Waarbij, zij, waarbij we hun leven weer op de rit proberen te krijgen. Vindt u dat, het, dat u het goed doet? Doet de wijkschool het volgens u goed? Nou, uh, dat is een, uh, een, uh, wij vinden van wel zelf. U moet ervan uitgaan dat wij beginnen met deze problemen... en 100% schoolverzuim. Ja. Wij zijn uh, het Liza College niet... waar je nog even met uh, een, een, een HAVO-diploma uh, haalt... Wij werken echt aan ja. uh, een, een brede problematiek van deze jongeren. Precies. En dat college dat u noemde is een dure privéschool. En dat bent u natuurlijk niet. Maar nu is het, uh, het CBB-rapport uitgekomen En eigenlijk zeggen zij heel helder... die wijkscholen Rotterdam die doen het helemaal niet goed. Die doen het slecht. Ze zijn bedoeld dat de jongeren uit de criminaliteit blijven. Maar de jongeren gaan eigenlijk nog vaker de criminaliteit in. Werk en echt doorgaan naar een andere studie. Ook dat lukt niet. Vernietigend rapport uh, voor u? Nou, u, u, u zou dan het rapport uh, iets beter moeten lezen en minder afgaan op de klantkop. Want het rapport is wat dat betreft wat genuanceerder. Uh, daar ga ik nu dan niet verder op in. Omdat ik samen met de gemeente Rotterdam uh, bestuur, bestudeerde wij de effecten. En uh, kijken wij ook uh, ja. uh, uh, naar uh, een, een nadere analyse van de problematiek rond deze doelgroep. En hoe we dat ja. gezamenlijk kunnen gaan aanpakken. Ja, want u gaf al aan ook bij onze redactie dat u liever uh, niet, dat u niet ingaat op, uh, op de uitkomsten van het CBW-rapport. Waarom wilt u daar niet op ingaan? Nou, ik wij hebben met de gemeente Rotterdam afgesproken dat wij uh, gezamenlijk met de gemeentelijke instellingen uh, en uh, de, wijkscho de wijkscholen uh, ons buigen over uh, uh, uh, dat aspect van de criminaliteit. Het is namelijk zo dat wij van tevoren niet weten van alle jongeren, of zij crimineel zijn, ja of nee. En uh, we vinden dat we ook jongeren... Uh, we moeten alle jongeren helpen. Ja. Als we van tevoren uh, het allemaal weten... dan kun je je nog afvragen, ja, waar laat je deze jongeren? dan? Ja. iemand moet ze wel opvangen. Maar goed, het... Dus we, we hebben afgesproken dat we dat samen met de gemeente verder gaan bestuderen uh, we en welke specifieke aanpak uh, daarvoor nodig is. Ja, want de aanpak die u nu hanteert, die klopt volgens het cwb rapport dus niet. Want die jongeren die gaan uh, weer dat de criminaliteit in. Dat, dat, dat is maar gedeeltelijk waar. Okay. De criminaliteit neemt niet af. Maar het is overdreven om te zeggen dat het uh, uh, helemaal niet werkt. Nee, goed. Oké. Okay. Dank u wel. Fijn dat u uh, toch nog even uh, wat de uitleg wou geven aan de telefoon. Mevrouw Korspel, manager van de wijkschool Dag Rotterdam. Hier bij mij in de bus zit D66-raadslid Jos Verveen. Uh, D66 heeft, naar aanleiding van dat CBB-rapport... plus nog naar aanleiding van het, uh, artikel, van het artikel in het Algemeen Dagblad... waarin wordt gesproken over het feit dat deze jongeren op school blowen... onder lestijd en rondom de school dealen... En, uh, en gebruiken heeft de D66 vragen gesteld in de gemeenteraad afgelopen donderdag. Hoe ging dat, Jos Verveen? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, uh, het, is natuurlijk een complex onderwerp, dus we vinden het dan netter om eerst even uitgebreide vragen te stellen. Ja, voordat je gelijk allerlei conclusies uh, erover trekt. Maar wat we natuurlijk vooral willen weten van, uh, van, uh, van de wethouder is. Um, ja, hoe kan het nou gebeuren? En een van de aannames is, want om even specifieker op die criminaliteit. Hoe kan dat gebeuren? Nou, hoe kan het gebeuren, als je bijvoorbeeld naar de criminaliteit kijkt, zie je twee dingen. Je ziet bij de jongeren op de wijkscholen, en dat zie je ook goed als je dat rapport zelf leest... de jongeren die niet crimineel zijn, want er zitten niet meer alleen maar criminelen op de wijkschool... de jongeren die niet crimineel zijn, worden niet crimineler door op een wijkschool te zitten. Wat je wel ziet, is de jongeren die al een criminele achtergrond hebben... Het lijkt erop dat die elkaar versterken. Dus wat wij natuurlijk met name willen weten. En dat is gewoon echt een van de nadelen van deze opzet. De ideale situatie bestaat sowieso niet. Of de ideale oplossing. Maar een van de nadelen is. van ja, Hoe voorkom je nou dat als je jongen met een problematische achtergrond bij elkaar zet. ja Dat die elkaar gaan versterken. En dat je een soort van groepsdruk krijgt op elkaar. Die je gewoon helemaal niet wil hebben. Dat zie je natuurlijk ook in gevangenissen gebeuren. Ja. Het is natuurlijk goed dat er gestraft wordt. Maar een van de nadelen van gevangenissen. Ik zeg niet dat je gevangenissen moet afstraffen. Ja, is dat het deels ook een opleidingsinstituut voor criminaliteit. Is. Dus ja, ze helpen elkaar aan allerlei uh, uh, wijsheden waarvan we eigenlijk niet willen dat ze elkaar op die manier helpen. Ja, dus. Nou ja, dus is de hele grote vraag hoe je hiermee om moet gaan. Uh, je ziet overigens wel, uh, dat is de andere kant. Het is wel degelijk zo dat de wijkscholen, dat lees je ook in het rapport... wijkscholen leiden jongeren wel degelijk door ook naar vervolgonderwijs... want dat is toch een van de hoofddoelen, of naar werk. Dat gebeurt wel degelijk op de wijkschool. Het enige wat het rapport zegt is van ja, het is niet aantoonbaar... dat ze dat beter doen dan andere soorten trajecten. Ja, nou ja, sterker nog, het rapport zegt, als ik het goed heb gelezen... zegt het rapport... In eerste instantie lijkt het alsof ze doorstromen naar een andere opleiding, een andere school of werk. Maar gaan we na een tijdje terug naar die leerlingen, naar die ex-leerlingen, oud-leerlingen... dan zien we dat ze intussen niet meer op school zitten en geen baan meer hebben. Ja, dat klopt. In een groot percentage is dat ook zo. Het rapport zegt... Dus het werkt niet. Nou, het werkt deels. En dat zie je ook bij andere trajecten. Die proberen jongeren weer naar een uh, normale situatie... of naar een baan, naar een opleiding te werken. De problemen van deze jongeren, het zijn hele heftige situaties. Ja. Ik heb daar uh, gisteren ook nog voorbeelden van gezien. Er zijn soms jongeren bij. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar die hebben twee verslaafde ouders... Um, ze zorgen tegelijkertijd voor een zusje van acht jaar. Soms komt het zelf voor dat die ouders terug gaan naar Marokko... de jongeren van 18 achterlaten in Rotterdam. Mm -hmm. Hij moet voor zijn zusje zorgen. En dan wordt hij ook nog geacht zijn startkwalificatie te halen. En, en dus over dat ja. soort schrijnende situaties hebben we, hebben we het. Dus dan is het op zich niet zo vreemd... dat je maar, hoe teleurstellend ook, deels maar resultaten haalt. Ja. Alleen is het dan wel zo dat het Rijk betaalt er dan mee... en de wijkscholen kosten vele malen veel meer geld dan andere reintegratietrajecten, noem ik het maar... dan andere onderwijstrajecten. Ja, dus ja, voor ja. dat wat je ervoor betaalt... krijg je wel bar weinig terug. Ja, ik vind dat je eigenlijk op elke vorm van reintegratie... als je het over dit soort groepen hebt... dat je heel kritisch moet zijn bij elke euro die, daar, die daarin omgaat. Het is natuurlijk veel duurder, duurder dan het gewone reguliere onderwijs... waar we hopelijk zoveel mogelijk ja. jongeren naartoe krijgen. Want dat is natuurlijk de meest ideale situatie. Maar wat vindt u er dan van als u zegt... het is inderdaad veel duurder... en eigenlijk is dat wat we aan winst eruit krijgen... Minimaal, of eigenlijk zelfs onder het minimale? Nou ja, kijk, ik vind daar eigenlijk twee dingen van. Ik vind dat het, uh, kijk, het is niet gezegd dat het het slechter doet dan de dan soorten directen, wel per punt van die criminaliteit. Ja. Maar het is ook wel echt, zijn er ook wel jongeren die echt een laatste kans hebben. En dan pas kom je in aanmerking ja. van de wijkschool. Um, maar ja, ik zie ook wel dat op heel veel punten we dingen anders zouden kunnen doen. Maar ja, hoe we het anders gaan doen, dan gaan we het zo over hebben. Maar als ik u dus goed begrijp, Jos Verveen, D66-raadslid hier in Rotterdam. Bent u wel een voorstander van de wijkschool? Nou, ik vind niet dat je gelijk het kind met het badwater moet weggooien. Maar ik vind wel dat je heel kritisch moet kijken hoe je hier nu mee ja. omgaat. Leefbaar Rotterdam. Raadslid Ronald Buit zit ook bij mij in de bus. En als het u aan ligt, gooien we het kind wel met het badwater weg. Ja, ik vind uh, dat het, een, uh, zoals het er nu uitziet... Hè, de excessen die we, die we gehoord hebben, wat u zelf al zei... Hè, porno kijken in de klas, blowen in de klas... Ja, daar is het uh, niet voor bedoeld. En wat hij ook al terecht zei... Uh, het kost vier, vijf keer duurder dan het reguliere onderwijs. Uh, dus uh, ja, dit is niet het juiste middel gebleken. Nee, wat is het juiste middel wel? Nou, zoals mijn collega terecht zegt, een makkelijke oplossing is er niet. Wat we in ieder geval niet willen is dat ze weer in het reguliere onderwijs komen. Uh, want het is inderdaad vervelend als ze allemaal bij elkaar zitten dat ze geen startkwalificatie halen. Maar als deze kinderen in het reguliere onderwijs zitten uh, halen nog veel meer mensen hun startkwalificatie niet. Want ze trekken de anderen ook mee omlaag, zegt je? Ja, ja, ja, en dat is ook nog een ander probleem waar ik zo nog wat over hoop te kunnen zeggen. We willen ze ook niet op straat hebben, hè, want uh, daar zijn ze in principe van afgehaald. Dus uh, uh, op dit moment is het minst slechte, hè, niet in het reguliere onderwijs en niet op straat, is dus het minst Slechts is, zet ze dan bij elkaar op een wijkschool, uh, maar uh, wij zouden uh, liever zien dat het, uh, dat, kijk, op een, als je dit soort kinderen bij elkaar hebt, dan moet je gewoon een uh, structuur bieden, dan moet je discipline bieden, <laughs> en als al die andere dingen plaatsvinden in de klas, ja, dan moet je ook niet gek opkijken dat dit soort kinderen dus dat uiteindelijk je, zo... Dus waar moeten ze dan naartoe? Wat u betreft? Nou, je moet sowieso. Uh, het regime moet op die wijkscholen sowieso veel strenger worden, natuurlijk. Want als je dit soort kinderen bij elkaar zet en je laat uh, zij hun bepalen uh, wat, wat, het, wat er op school gebeurt. Het zijn natuurlijk al geen uh, liefertjes, hè? anders ja. zit je daar ook niet. Uh, Autoriteit hebben ze nodig. Precies. En als je dus uh, hun de kans geeft om uh, te bepalen wat daar gebeurt. Ja, dan vind ik het niet zo gek dat die ja. uitkomsten zo zijn. Je moet dus zorgen dat er gewoon regelmaat komt... dat mensen op tijd moeten komen, dat er sancties volgen... en niet, ja. niet hun laten bepalen wat er op school gebeurt. Precies. En toch bepalen zij wel... Dan denk ik, ja heel simpel, blijkbaar zitten daar dus de verkeerde mensen op school. Er zitten de verkeerde docenten, de verkeerde leraren. Als inderdaad waar blijkt wat uh, naar buiten is gekomen, dan is het niet zo dat die school niet klopt. Dan is het gewoon zo dat niet klopt hoe het daar wordt omgegaan met de regels en de structuur die die kinderen nodig hebben. Ja, nou kan ik u zeggen uit betrouwbare bronnen dat de leraren op de wijkscholen zeggen... Wij zijn bang. Wij weten helemaal niet hoe we onze autoriteit moeten gebruiken... ten opzichte van deze jongens. Ja, we zien dat ze blauwen, maar we durven helemaal niks te doen. Nee. Dat is lekker. Heb je bange leraren voor de klas? Ja, dat is een heel, heel schokkend verhaal. Maar dat is niet alleen op de wijkscholen zo. Dat is ook in het VMBO-onderwijs. Dat is ook op het MBO-onderwijs. Dus er ook. gaat iets mis op onze opleidingen, pedagogische... Hoe heet ze ook alweer? Ja, pedagogische la, opleidingen. Uh, wij la, wij la, weten gewoon niet hoe we leraren la, zo moeten opleiden dat ze in staat zijn om dit soort jongens les te geven. Ja, het is, niet, het is wel heel makkelijk om de schuld bij de leraren neer te leggen. Het gaat ten eerste welk fatsoen en regels krijg je van huis uit mee. Nou, blijkbaar het krijgen, ze het, krijgen ze... We kunnen vaststellen dat ze het van huis uit niet meekrijgen. En als ze het meekrijgen, hebben ze de lak aan, want ze gedragen ze zich er niet mee. Ja, nou, ik denk nog steeds dat de basis ligt bij mensen thuis... om je kinderen op te voeden zoals het hoort. En als ouders dat in dus inderdaad niet kunnen dan zul je dus inderdaad als overheid daar moeten op, uh, een, uh, een aanpassing op moeten maken. En zorgen ja. dat kinderen dat wel doen. En wat we nu eigenlijk in Nederland doen, is dat we zeggen... Hè, want dit zijn dan kinderen die al heel ver van het padje zijn en op een wijkschool komen. Maar vergis je niet wat voor kinderen er nu nog wel op het mbo zitten natuurlijk... die in staat zijn om hele klassen het lesgeven onmogelijk te maken... Om het, om het werk voor een leraar onmogelijk te maken. En dat soort kinderen, die laten wij hun gang gaan. Want dan zeggen we, en dat is ook uh, mijn maar collega... Maar wat moeten deze... we dan wel doen? Dat is duidelijk helder wat u zegt. Wij laten ze hun gang gaan, we treden niet op. Maar wat dan wel? Nou, want uw partij heeft eerder hier in Rotterdam... heeft Leefbaar Rotterdam al heel lang geroepen... er moeten tuchtscholen komen. Juist. En daarin, en daarin is gewoon een strak regime... waarin kinderen leren wat regelmatig ja. is... waarin kinderen leren hoe ze zich dadelijk voor een baan moeten gedragen... en niet dat zij het regime bepalen op school. Dat moet er gebeuren en uh, dan zul je zien dat het in ieder geval een stuk beter gaat. Ja, je Jos Verveen wil reageren. Reageer gewoon. Het is natuurlijk een begrijpelijke reactie. We roepen de roep om tuchtscholen. Het is ook een beetje een jaren 50 reactie. Van iedereen kennen we wel de Glenn Mills en dat soort. is ook nooit bewezen dat het werkt. Kijk, Het gaat natuurlijk voorbij aan het punt... En dat is natuurlijk de grote zorg. En dat zie je ook hier in het onderzoek. Als je jongeren met een problematische achtergrond, en deels een criminele achtergrond, als je die bij elkaar zet, ik snap de primaire en de impulsieve reactie, maar als je die bij elkaar gaat zetten, ja, dan krijg je een groepschuk die niet meer helpt. Nee, jongeren... dat, he, dat heeft hij nu allebei al een paar ja. keer gezegd. Maar wat dan denk ik, heel simpel. Dus je moet ze niet bij elkaar zetten, dus moet je ze uit elkaar halen. Nee, dus en wat, je, wat je moet doen is twee dingen. Aan de ene kant, daar ben ik met mijn collega buiten eens. Daar is D66 ook groot voorstander van. Je moet echt iets in het onderwijs doen. Want het gaat aan de voorkant al, uh, gaat het al mis. Als je kijkt naar dropouts in Rotterdam, dat is ongeveer zes die gewoon afhaakt in het onderwijs. Mm -hmm. nou, we hebben natuurlijk een groot percentage mbo in Rotterdam. Er lopen jongeren rond die gewoon een hele hebben en houden... en het problematische thuissituatie meenemen naar school. Ja. Het wordt gewoon niet gezien op school. Ja, maar dus... daar hadden jullie toch die wijkscholen voor bedacht? Nee, jullie dus als het, het eerste wat je moet doen... is dat je echt de zwaargewichten voor de klas moet zetten. Al helemaal in okay. het mbo. Zwaargewichten die gewoon zien hoe het met die, leer met die leerlingen gaat. Ze bij een klallen ja. kunnen pakken als het nodig is. Ze op de rails weer zetten... Ja. Maar, en dat is het eerste wat nodig is. Een tweede wat nodig is. En daar, want daar gaan we nu ook heel erg aan voorbij. Mag, mag ik even, want ja? het, het, het, het klinkt natuurlijk mooi. Hè, maar zwaargewichten voor de klas, die hebben dan ook steun nodig. Absoluut. Ja? En dan moeten die leraren niet alweer direct uh, uh, priemende ogen in hun rug hebben van... Oh, mag ik dit wel? En oh, uh, het gaat er natuurlijk wel om dat zij de baas zijn in de klas. En wat betekent dat? Zij zijn de baas en wat zouden die prikende ogen in hun rug kunnen zeggen? Nou, als je dus uh, beseft als leerling dat je dus een, uh, een, een, een regelmaat hebt... Dat je dus, uh, je krijgt een eerste waarschuwing. Hè? Jij bent echt verschrikkelijk asociaal op school. Nu kom je er steeds mee weg. Het lijkt okay. sociaal, maar het is niet sociaal. Want anderen dus wat gaan we dan doen? Van. Hoe gaan we straffen? Wij gaan straffen door gewoon een, een systeem in te, uh, op te zetten... waarbij kinderen die zich misdragen uiteindelijk weten... Maar even oh, concreet, hè? want dat is, dat is allemaal mooi dat u dat zegt. Maar er zit hier een mevrouw in de bus, een wijkbewoner... en die zei leuk hoor, die daadsleden, maar het zijn altijd maar woorden, daden. Gaan we klappen uitdelen op school? Nee, Wordt gaan... het een soort moslim-internaat? Nee, nee, nee, absoluut niet. We gaan uh, geen klappen uitdelen, maar we gaan wel het kaf van het koren snijden. En overlast... Hoe gaan we dat doen? Ik wil concreet weten, hoe gaan we dat doen? Door overlastgevende kinderen gewoon te zeggen... het is jouw laatste kans en anders gaan jullie gewoon... En, naar. En dan trappen we je van school en dan kom je weer op straat? Nee, dan ga je dus naar wat ik zeg. Zetten we je het land uit? Het land uit oot zijn allemaal allochtonen. Weet u dat dan? Of zo? Nee, dat weet ik niet. Dat over ik ik wist u. Het is Frankrijk. Nou, ja, nee, iedereen uit, dus kan het land uit. Niet alleen allochtonen, toch? Het is natuurlijk heel iedereen het, het is niet zo moeilijk. Dat is over die tugscholen. Het is natuurlijk heel naïef door te denken. van Tuurlijk lopen allerlei probleemgevallen rond. Maar dat je met de tik op de vingers. en honderd keer opdrukken. want dat is het beeld wat ik een beetje bij de tugscholen heb. Dat je daar maar oplost. Die die probleem zit vaak. Daar ben ik wel voor trouwens. Het is natuurlijk. Probleem zit vaak in die gezinssituaties. En volgens mij is mijn collega daar ook een voorstander van. Dus je kan de jongen wel bij elkaar zetten. en alleen via de jongen proberen op te lossen. maar ik je hoeft er veel meer in dat je gewoon interveneert in die gezinssituaties. Ja. Daar zit vaak de bron van de lenne. Zet daar nou hele okay. zware ondersteuning op. Ja, maar vast, daar gaat het... al enorm veel geld in. Hè? We hebben al Precies. gezinscoaches, we hebben wijkcoaches, we hebben zoveel ja. coaches. En dat heeft ook niet geholpen. Dus u zegt wel... Nee, dat helpt niet. Zijn omdat er coaches op die wijkscholen, heren? Die, de jongeren op de wijkscholen waar ik ben geweest, ik ben er gisteren heb ik ook nog een, uh, een bezocht, dan in, in Noord. Want er zijn ja. er verschillende. De, op de wijkscholen worden inderdaad jongeren één op één begeleid. En dat is op dit moment ja. het grootste probleem de wie? jeugdzorg in Rotterdam. Door wie wat, worden ze begeleid even op Als je sommige gezinnen in Rotterdam gaat kijken, zijn er soms twaalf, dertien verschillende instanties die tegelijkertijd op één gezin zitten. Ja, maar ja. Vind al je al het gek jaar. dat het misgaat? Dat Precies, dat is, helemaal, dat is al tien jaar. Inderdaad, Ronald Buik, dat is al tien jaar. Nou, laten we dat aanpakken. Dus we, ja, dat nou, nou, had u tien jaar geleden kunnen aanpakken al, ik, toch? Ik bespeur toch weer, we zitten vooral te praten... hoe gaan we de problemen oplossen uh, van kinderen? Uh, maar we moeten ook eens denken... waarom kiezen we niet voor veel meer voor kinderen die het wel goed doen? Waarvoor investeren we daar niet in? Waarom moeten we nu alle, onder dit D66-college... Ja. alle kinderen die hoogbegaafd zijn of, of slim zijn... dat het allemaal wegbezuinigt? Daar mag niks extra's in. Alles ja. extra gaat naar achterstandskinderen. En we moeten ook eens een keertje durven kiezen... voor de kinderen die het wel goed doen doen en die wel okay. hun best doen. Nou ja, kiezen we ja. voor de hoogbegaafde kinderen, maar wat doen we dan met deze kinderen? Deze kinderen... Die geven we op, kan ook. Nee, kan die geven opgeven. we niet op. Maar er wordt nu gezegd, ja, dit werkt ook niet. Nou ja, wat we één ding kunnen constateren... is dat het beleid van de laatste twintig jaar in ieder geval niet gewerkt ja. heeft. Waar ontzettend veel geld in gestoken is. Dus ik zou nou zeggen, doe het nou ook eens wat simpeler. Zet ja. overlastgevende kinderen bij elkaar. Laat ze niet de goedwillende kinderen ja. tot last zijn. Zorg voor discipline. Ja. Zorg voor de regelmaat. De kans heeft u gehad als dan... leefbaar Rotterdam. In 2004 uh, was u degene dit, die het hier bepaalde ja, in de stad. Ja, inderdaad. En dat is... een iets te korte periode geweest. Want we hebben in die periode ontzettend veel dingen aangepakt... die nog nooit eerder in Rotterdam werden aangepakt. We hebben gezorgd dat er een meerderheid kwam voor tuchtscholen. Nou, de wijkscholen zijn daar het resultaat van geworden. En nu moeten we vaststellen dat die wijkscholen... dus niet het gewenste resultaat ja. geleverd hebben. Even nog over die wijkscholen en de gemeente en de rol van de gemeente. De gemeente die heeft zich teruggetrokken als partner uit het Rotterdamse offensief. En doordat de gemeente zich terugtrok... zijn we erachter gekomen dat ook de GGD zich heeft teruggetrokken. En wat er is gebeurd nadat de GGD zich terugtrok, is dat er geen um, opgeleid professioneel hulp meer is. Dus er zijn geen professionals meer, maatschappelijk werkers, de echte coaches, die zijn er niet meer. Nou ja, dat is die alweer... zijn weggevallen omdat de GGD zich heeft teruggetrokken. Dat is andere informatie die ik heb, want uh, tot nu toe wordt het uh, door twee partijen gefinancierd. Het landelijk, het wordt met landelijk geld gedaan en het wordt met uh, gemeentelijk geld ja, gedaan. Het wordt wel, de gemeente geeft veel geld, maar als partner zijn ze teruggetrokken. Ja. De Rijksoverheid ja. geeft geld, de gemeente is geen partner meer. Nou ja, dat is wat de woordvoerder van de gemeente ons heeft laten weten. Ja, gaat ieder en die heeft nog, ons ja. ook laten weten dat de GGD zich heeft teruggetrokken. Er gaat in ieder geval nog geld naar de, de wijkscholen. Um, maar wat, uh, uh, ik maar veel los meer... van geld, de betrokkenheid van de gemeente bij de wijkscholen. Nou ja, de gemeente is gewoon betrokken als partner. Want de gemeente, zeker in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg... wat er nu gaande is, of de gemeente het nou wil of niet... de gemeente is een partij in die hele jeugdzorgketen. En daarom roep ik echt mijn collega op van... laten we nou eens een keer dat gezin aanpakken... waar vaak de bron van het probleem is. Je lost het ook alleen op... jongeren zitten niet in een blackbox. Je zit in een omgeving waardoor ze beïnvloed worden. Dus je moet ze ook in die context moet je ze aanpakken. Laten we nou een keer in Rotterdam komen... met een systeem waar één zwaargewicht op dat gezin gaat... in plaats van twaalf, dertien instanties. We hebben 5000 probleemgezinnen in Rotterdam. Daar komen de jongeren vandaan. Laten we in die context nou eens keer de jongeren gaan aanpakken ja. en verder helpen. Even over die problemen. En ga, en. Ik, en, en. inderdaad, ja. los. Even over die problemen. Eén van de dingen die je steeds terugziet is dat de kinderen... dus de jongeren die, bij die op die wijkschool komen... die zouden voor een deel een criminele achtergrond hebben. Nu zijn wij eens gaan bellen. Leraren die weten helemaal niet welke welk kind in de klas wel of geen criminele achtergrond heeft. Dus je kunt helemaal niet zien... In verband met privacy mogen ze dat niet vragen bij een intake docenten mogen dat ook niet in de klas vragen. Dus het is een beetje gisteren dat we denken... dat daar jongeren met een criminele achtergrond zitten. Nou ja, dat vind ik een van de... Uh, dat, ook als D66 een van de nadelen van de wijkscholen. Want het U wist is ook, dit? Ja, de speelt, deel speelt dat. Ik sp overigens, op de, de, de coaches die ik heb gesproken... op de wijkschool uh, Noord, die weten het vaak wel. Hebben weer wel heel goed, goed contact met de wijkagent. Wat natuurlijk ook heel vaak gebeurt... is dat de jongeren gewoon niet komen opdagen. Nou ja, ga er maar aan. Hun uh, mobiel is weer veranderd. Je krijgt het niet te pakken. De wijkagent wordt gemobiliseerd. Jeugdzorgteams worden gemobiliseerd. Dat dus is vaak heel erg lastig om ze weer in de, in, de, in de smiezen te krijgen. Maar ik denk dat het heel sterk per wijkschool uh, verschilt. Ja. Ronald, uit? Ja. We weten niet of die, of die jongens wel of niet crimineel zijn. Leraren weten het in ieder geval niet. Nee. Nou ja, goed. Ik, ik vind dat uh, onbegrijpelijk. En een uh, bewijs des te meer. Uh, waar, waar hebben we het over? Privacy uh, voor jongens uh, die hun laatste kans krijgen... en die al overal uh, mislukt zijn... Uh, en dan gaan we dat soort dingen dus ja. niet... Uh, terwijl je dus niet weet waar je mee te maken hebt op een school. Nou, dat is echt te gek voor woorden. Wat, ga, wat uh, gaat u daar aan doen? Want dat is toch raar, want deze school, de wijkschool... die zegt steeds, we zijn er juist voor die jongens met een criminele achtergrond. We helpen ze uit die criminaliteit. De cijfers blijken te gaan weer in. Logisch als je niet eens weet wat ze hebben gedaan. Nee, inderdaad. Dus dat zou een van de dingen zijn uh, die we dus ook dadelijk uh, in het raadsdebat... wat dus gaat komen, uh, ook zullen gaan vragen. Hoe zit dit? Want ja, hoe kun je ooit een, een, gerichte, uh, een gerichte aanpak op... Ja. geven als je niet weet of wist u dit horen? Nee, dit wist ik niet. Dit wist u niet. Nee, u wist het wel en u wist het niet. Nou ja, het verschil, wat ik zei, Een paar het... uur googelen en wij wisten het. Dus het... u had het kunnen weten. Maar wat ik zei, het verschilt heel erg bij wijkschool. Er is ook een verschil tussen een leraar en een coach. Van die coach is die één op één mentor die op de jongeren zit. Die weet het vaak uh, wel. Die heeft ook uh, contact met die wijkagent. Maar het geeft ook aan. Het is de een van de nadelen van de wijkscholen. Het is ook weer een versnipperde aanpak. Want de thuissituatie wordt niet tegelijkertijd uh, aangepakt. En wij als D66 zijn veel meer voor een systeem dat je integraal met één zwaar gewicht, die thuissituatie aanpakt, want dat heeft het voor zin om jongeren weer op het goede pad te krijgen. Ja, als je thuis met twee verslaafde ouders in de schulden en aan de drank en, uh, en je, woord, je zusje wordt half mishandeld. Nou, even nog snel, Daisy Arnhem die zegt, stomme vraag een. wat gaat er mis in wijkscholen? Nou niks, maar wat gaat er thuis mis? Gebrek aan opvoeding wellicht. oké. Okay. Uh, en deze wil ik toch even voorlezen van Job, de kinderpsycholoog. Die zegt, ik werkte jaren op speciaal onderwijs. Zo'n wijkschool zou een praktijkschool, sociale werkplaatsprogramma moeten hebben. Niet streven naar diploma's, maar naar zelfdiscipline, sociale omgangsvormen en handvaardigheid. Geen mobiel in de klas. Tot slot in de laatste minuut, heren. Over vijf maanden begint het nieuwe schooljaar. En dan gaan we door met die wijkschool. Nou, wat Ook al werkt die niet. Wat ons betreft in deze vorm niet. Er moeten gewoon uh, de regels aangescherpt worden, uh, het beleid aangescherpt worden. En als dat ook niet werkt, dan gaan we gewoon naar het systeem wat, ik, uh, wat wij eigenlijk al jaren geleden wilden. Uh, gewoon tuchtscholen invoeren en een persoonsgerichte aanpak. En natuurlijk ook investeren in gezinnen. Maar de voorbeelden die meneer uh, die jo die Jos noemt, uh, dat gaat maar in een aantal gevallen op. En dat is natuurlijk niet voor alle kinderen zo. Okay. Tot slot Jos, over vijf maanden. Nou, de wijkscholen, nogmaals niet kind met badwater uh, weggooien, wel verbeteren. En gelukkig hebben ze dat ook heel veel uh, gedaan. Dat heb ik ook in Noord gezien. Maar het kan nog steeds beter. Ik heb, ze, ik heb overigens geen, uh, uh, niet geroken dat ze daar blowen. Want anders had ik altijd echt geroken. Ik ben ook onverwacht binnengekomen. Maar wat mij betreft twee dingen. Niet gelijk weggooien. Twee dingen. Zwaar gewicht voor het onderwijs. Al helemaal ja. in het mbo. In preventieve zin. En tweede plaats laten we nou eens een keer die gezinnen aanpakken. Helemaal goed. Aanpakken die gezinnen. Dank u wel heren. Heel veel succes met de wijkscholen hier in Rotterdam. Dank u wel luisteraars. Voor al uw mailtjes en tweets. We zijn er morgen weer. Fijne dag. Het salaris van de koning moet worden verlaagd. Als ik dan zie wat voor beelden zij leven en wat presteren ze. We moeten ergens trots zijn dat we zo'n fijn koningshuis hebben. Het zijn ook maar mensen ze doen ook wel hun werk, maar ze mogen voor mij ook wel weg. Die komen echt niet bij de voedselbank terecht. Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. De monarchie is een lachwekkende instelling. Het is iets om je voor te schamen. En uw mening die telt. Ik ben er voor of tegen, maar ja. ik ben blij dat ik Oranje gezin ben. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.